Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ruim 900.000 huishoudens in de Verenigde Staten zitten zonder stroom door extreem winterweer. In 23 staten geldt de noodtoestand. Het sneeuwt, het stormt en in een groot deel van het land liggen de temperaturen onder nul. In de stad New York zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. De scholen blijven daar morgen dicht. Vandaag zijn opnieuw bijna 10.000 vluchten geannuleerd. Ongeveer een derde van het normale aantal uitgaande vluchten. De komende dagen wordt nog veel sneeuw verwacht in vooral de noordoostelijke staten. De gemeente Middelburg heeft excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap voor de kille ontvangst die ze kregen na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester van Maastricht gaf vandaag tijdens de Zeeuwse holocaustherdenking een toespraak. Ze stond uitgebreid stil bij het leed dat de Joodse bevolking is aangedaan tijdens de oorlog en de manier waarop de gemeente Middelburg ermee is omgegaan. Bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen vrijdag 6 februari... zal de Nederlandse vlag worden gedragen door shorttracker Jens van het Woud... en skeletonster Kimberly Bos. Van het Woud draagt de vlag in het San Siro-stadion in Milaan... tijdens een grote show met onder andere Mariah Carey, Laura Pausini en Andrea Bocelli. Bos draagt gelijktijdig de vlag tijdens een kleinere ceremonie... in het bergdorp Cortina d'Ampezzo. Ook in Predazzo en Livigno zijn tijdens de ceremonie parades van atleten. Het Olympisch vuur zal voor het eerst in twee plaatsen worden ontstoken. Het brand in Milaan en in Cortina. In de eredivisie heeft Feyenoord de tweede plek overgenomen van Ajax. De Rotterdammers wonnen thuis met 4-2 van Heracles Almelo. Utrecht Sparta eindigt in 0-1. En eerder vandaag won Fortuna Sittard uit met 2-1 van FC Groningen. En AZ won uit bij Telstar met 1-0. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog... bij temperaturen rond of iets onder het vriespunt. Morgenochtend aan de oostgrens sneeuw of natte sneeuw.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 Klassische muziek. Ja, ja dus ik zou wel duizend dan. jaar willen worden. Ja, daar ga ik met je mee. Heerlijk. Ja. Ik goede je gezondheid dat dan. Ja, ja, ja, ja, ja. vanzelfsprekend. Ik heb wel eens gelezen dat als uh, men zeg maar je DNA zou kunnen repareren. Uh, en men uh, schat in dat het in de toekomst wel mogelijk zou zijn. dat je dus, uh, nou ja, dan, dan zou je dus een veel hogere leeftijd uh, kunnen gaan bereiken. Ja, we zouden dan toch een moment. Ontstaan die zeggen, maar nou ben ik, ben ik er echt, echt klaar mee. ja <laughs> Nou ja, dan, uh, dan hebben we daar ook wel weer een pilletje voor. Ja, dan dat lukt ook wel weer. Ja. Ik doe mij denken aan onze oude lesjes, verpleegkunde vroeger, dat zei de gemiddelde leeftijd van mannen was 74 en vrouwen 78, toen ja. wij dat leerden, en nu zijn we.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 Prachtige neur,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 van het, daar kwam veel uh, personeel van het provinciaal ziekenhuis ja. tussen poort... En ik kwam, dat doet me dus denken dat ik een keer naar binnen wilde. Toen werkte ik ook nog in het, uh, in het uh, gekke huis tussen aanhalingstekens. En, uh, en dan leunde je tegen een lucht van hashis. Uh, ja, op, je uh, moest een mes meenemen om door de lucht heen ja, te snijden. Ja, ja, ja. Geweldig. Guust, en dat werd later plok. Oh. En uh, dat is wat nu uh, café-restaurant Bruxelles is. Ik heb er nog oh, ja. kerstavond nog gegeten. En okay. dat is het een keurig uh, restaurantje met een Frans-Nederlands. Keuken, ja. maar de associatie die jij naar voren haalt, is onmiskenbaar nog aanwezig daar. Dat, uh, ja, ja, ja, ja. Ja. Je gebruikt het bij wijze van spreken nog steeds. Ja, ja. Ja. ja, heb je het ook over nou, 75, 76, zo rond die ja, tijd, ja. denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Totdat tot gewoon korn eigenlijk een, een, een, gewoon in een café door het een zware hashis werd gerookt, was het toch verboden ook in die tijd, of niet? Uh, ja, dat uh, het kwam op Werd het gedoogd waarschijnlijk. denk een gedoogsituatie. situatie. Ja, ja. Ja, roken was sowieso natuurlijk nog wel gebruikelijk.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 To try to read your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 heb ik begrepen, moest hij weer gaan optreden. En ja. Dat was eigenlijk al lang met pensioen. Maar door allerlei scheidingen... moest hij geld op tafel leggen. En toen ging hij maar weer optreden. En dat was... Ja, eigenlijk Dat vind ik dus formidale optredens... met dat hoedje... en die, ja. en die enorme zware stem. Zware monotone stem. En dat ja. was eigenlijk op het laatst zijn handelsmerk. Ik ja. vond het ja. zelfs, nu ik dit nummer terug hoorde... weer opvallen hoe... inderdaad, wat jij zei, hoog en vrolijk de ja, stem eigenlijk klinkt. A, a, ja, ja, ja. Terwijl hij steeds lager en monotoner is gaan zingen door ja. de jaren heen. En wat ze dan eigenlijk ook weer compenseren door uh, achtergrondzangeressen er, erbij te zetten. Precies. Ja. En uh, ja, dan krijg je dus een hele bijzondere combinatie van, uh, van geluiden. En dat is heel ja, leuk. Mooi nummer. Ja, daarmee. Ja. Nou, en over en daar een mooie besproken. ontwikkeling uh, van zo'n artiest door ja, de jaren ja, ja, ja, ja. heen. Uh, genoeg getreurd voor eventjes, want we gaan echt naar een hele andere muziek. Het thema net was af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 We'll be 9 FM. Ja. ja. Je luistert naar de Van Klink tot Klang show hier op, op je eigen lokale radio met Hans van Klink en Ben of achter de knoppen. Nou, dat was Tracy Oelman. En um, die had een boos vriendje. Nou ja, dat is, En dat levert ook veel geld op. Hoe het mogelijk ja, dat komt in de beste kringen voor. Ja. ja.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 I am now going to sound the bugle that was sounded at Waterloo and sound the charge that was sounded at Balaclava on that very same bugle. The 25th of October, 1854. Inderdaad, niet gejokt, meneer Van Klinken. Nee, dat is onbekende muziek voor velen. Ja, en het is mooie, dragende muziek. Ja, mooi Zeker. is een term van mij. Ieder moet dat voor zichzelf beoordelen. Het is wel wat we vaker gezegd hebben. Wat oudere muziek zijn vaak wat lange, slepende nummers. Hè. Niet het jukeboxformaatje. Uh, ja, ik kan het aardig hebben. Ja, maar het volgende nummer, Omi met Cheerleader, is dat, uh, dat klinkt heel uh, uh, ondeugend. Uh, ja, dat is echt heel hedendaags. Dan gaan we naar een artiest oh. toe, o o Omar Samuel Pesley, uh, geboren in 1986. Is gewoon nog een jonge gast dus eigenlijk, uit Jamaica. En uh, die heeft vrolijke muziek gemaakt. En uh, waar we naar gaan luisteren is een grote hit uit 2015, die in meerdere landen nummer 1 heeft bereikt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 Cheerleader. She is always right there When the leader Oh, I think that I found myself a cheerleader, leader She is always right there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 Een, uh, de Klik. Ja, de Kik. Maar uh, onder andere oh, de, de Kik. Ik begin met oh, ja. een anekdote. Wij ja. gingen naar het Sarasani Festival op Texel 2014 met een paar vrienden. Ja. En wie troffen wij daar op de boot? Dave van Raven van de Kik. En oh. meteen een beetje een vriend van mij heet ook Hans. Beetje zenuwachtig. Oh, maar ga vragen of ik een foto van hem mag nemen. En daar was hij zo gespannen mee bezig dat hij het klepje van zijn telefoon liet voor de lens zitten. Dus dat lukte helemaal niet. <lacht> en die Dave van Raven was erg... Toegankelijk en vriendelijk. Maar ja. na vijf minuten zei hij: van ja, als het nou nog niet gelukt is, dan kappen we er maar mee. Yes. Uh, de Kik trad toen op het Sarasani Festival. En later mailde ik hem nog een keertje: van hoe vond je dat festival? Hij zegt heel erg leuk. Het zou nog leuker zijn als ze ook echt betaald hadden. Dat <laughs> ja, je uitspraak oh. toen, Want dat ja, ja, ja. festival is toen failliet gegaan. Okay, maar goed, dat terzijde. Ja. De Kik is een beetje uh, beatmuziek, Mercy Beat-achtige band. Maar we gaan luisteren naar een nummer waarin Dave Morave uh, uh, niet met de Kik optreedt, maar met.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 Dit is eigenlijk rep, hè? Ja. Dit is de rep van 50 jaar geleden. Nou, precies. En ik moet meteen bevestigen wat jij net veronderstelde. Want onderhand doen we een beetje onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad origineel van Armand. En het is in 1967 al voor het ja, eerst ja. uitgebracht. Ja, kan je niet. Nou, Kon niet missen, hè? Ja, onmiskenbare tekst ja, van hem. Ja, ja fantastisch. En. Uh,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 Uh, op de tandem naar Marokko en dat soort liedjes en uh, <laughs> uh, uh, met zo'n lange rode haren en ook ja. op het podium dan zo'n grote joint in z'n Zwaar getekend ja. gezicht ook. Ja, ja absoluut. Ja, ja. En uh, een daarna overleed hij zo'n beetje, dacht ja. ik. Ja. Hij doet me ook een beetje aan Icky pop denken. Die uh, was natuurlijk ook een, een behoorlijke drugsgebruiker. Die, die mensen ja. gaan allemaal een beetje op elkaar lijken. En dat is, uh, wel... dat die tanige kerel. Ja, ja, ja. pop gaat nog steeds door. Hè? Ja, ja, ja, ja. Zo, ik zag pas weer een filmpje van hem dat hij steeds Krommer gaat lopen. Oh Je ja. rug die ja. van hem die groeit allemaal scheef. En er zijn er ook commentaren van: nou moet hij nou weer niet eens wat kleren gaan aantrekken. Een <laughs> ja. Ja. ja, precies. Een heel andere stijl is uh, de eenmansband van Erik de Jong en hij noemt zich dan Spinvis. En uh, ja, hij houdt van wat mysterieuze teksten, wat uh,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 Ja, de stad staat in brand En ik hoor het alarm Ik tel de goos in het trapper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 En dat is tevens het laatste nummer van dit eerste uur van Klinkt tot Klank. Graag tot straks na het nieuws voor nog een uurtje. Zo, ben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 broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight.